Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Dag 2 van het EK wordt nu afgetrapt. Wales en Zwitserland staan tegenover elkaar. Morgenavond is het de beurt aan het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer gaf net een persconferentie... en vertelde daar dat Matthijs de Licht morgen niet meedoet. Hij heeft nog te veel last van een blessure aan zijn lies. De Boer wil geen risico met hem nemen, want er zijn hierna nog twee groepswedstrijden. Als het heel spannend had geweest, dan had hij waarschijnlijk wel kunnen spelen... Maar... Uh, ja, gezien de aard uh, van de blessure willen we gewoon geen risico nemen. Maar hij, uh, hij zit er echt heel dicht aan. Dus we verwachten gewoon dat hij de volgende wedstrijd uh, 100% inzetbaar is. De boer maakte ook bekend dat Maarten Stekelenburg morgen op doel staat. Dat betekent dat Tim Krul op de bank zit. Voorlopig heeft Nederland al wel een ander EK gewonnen. De hockeymannen hebben in de finale van het Europees kampioenschap Duitsland verslagen en de titel gepakt. was wel spannend, er moesten uiteindelijk shoot aan te pas komen. Van Dam, kan het nu afmaken. Van Dam, Nederland pakt de Europese titel. Komt terug uit geslagen positie. Morgen staan de hockeyvrouwen ook in de finale van het EK en ook zij spelen tegen Duitsland. In Apeldoorn is een demonstratie aan de gang tegen de coronaregels. Duizenden mensen lopen door de stad zonder afstand te houden. Vorige maand liep een soortgelijk protest in Barneveld uit de hand. Voor de zekerheid is er daarom vandaag veel politie op de been in Apeldoorn. In Saoedi-Arabië zijn dit jaar vanwege corona opnieuw alleen inwoners van het land zelf welkom bij de Hajj, de belangrijkste islamitische bedevaart. Er mogen maximaal 60.000 mensen bij zijn en die moeten allemaal een coronaprik hebben gehad. Het weer nog, hier en daar is het nog bewolkt, maar het blijft wel droog. Later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 The meaning is clear Don't ever stray too far And don't disappear No, don't disappear Ever had the feeling Almost broke into Said that you were leaving Like you do You do ooh, ooh. True last night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 Dejémonos echar de estupideces Llevamos peleando par de meses Y a yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación yeah. Pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana lo yeah. quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, Het Ik weet het niet. Het Het is niet zo. Het is niet Details. Lekker zomers hè, deze single ja, het doet me een beetje denken aan Inner Circle en uh, Sweat. Ja, deze staat eruit ook op gebaseerd deze single van uh, Shakira. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe Platina. Zometeen weer meer info op de zaterdagmiddag bij je eigen lokale radio. Maar eerst de gouden gauw van Amerika.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 Let me get Me. You ain't been on the mind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 Dat is toch uit de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Weet. Zo, een kaartje van vijf gulden. Ja, dat is wel een hele tijd geleden hoor. Joh, dat is nu uit de jaren tachtig. Nederpop van Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Ja, we hebben een wat minder goed bericht. Althans, zo gaat het verhaal op dit moment over Corendon in Zandvoort. Ja, het artikel uit de Zandvoortse Courant.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 En als je in Amsterdam kan uh, overnachten. en dan hier uh, een dag op stand kan zitten. is toch hartstikke leuk? Dacht ik ook. Dus Oké, okay. nou. In ieder geval uh, zonder dat hij uh, de plannen. Uh, toch niet gaat ontwikkelen. Althans, zo is uh, op dit moment het uh, verhaal natuurlijk. Het, het gevoel, ja. En uh, laten we hopen dat uh, dat toch nog uh, op een, een of andere manier. weer rechtgezet kan gaan worden. Hè? In plaats van uh, dat we zeg maar. Uh, Iets uh, anders gaan uh, ontwikkelen zelf of uh, door een andere partij op uh, dat gebied. Want het plan was uh, op zich best mooi. Van uh, Attilaj Uslu.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 Samen met uh, de automobilia van uh, uiteraard uh, Ferrie Verbruggen. Mooie collecties uh, hier in het uh, oude gedeelte van het uh, raadhuis. Wanneer gaat het beginnen? Nog één keer? Juli, meen ik. 2000. Juli, begin juli hè? Begin jullie. Ja. Oké, okay. nou, later uiteraard uh, meer daarover uh, bij het geluid van Zandvoort. Wij zeggen een hele goede middag, geniet van de zon. Remedy, took the pain away. Easy as one, two, three. You know I got what you need. I got the recipe. took the pain away. If you're ever feeling low. I'm <laughs>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 he walks on doesn't look back he pretends he can't hear her starts to whistle as he crosses the street seems embarrassed to be there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 En zo hadden we een lekker zonnig blokje. Twee platen achter elkaar. Als eerst een speciale remix van de zingel van Phil Collins en Another Day in Paradise. En daarachteraan Mathia Bazaar uit de zomer van uh, volgens mij 1985. In ieder geval de jaren 80. En uh, T-Zento. We hebben nog even twee korte berichtjes. En eentje gaat over de brandweerauto, uh, Albert-Jan. Ja.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 eikenprocessienesten... Uh, in particuliere bomen... worden niet verwijderd door Spaarnelanden. Oké, okay, en dan uh, moet je gewoon... met een uh, gasbrander aan de gang, uh, alves Ja, dat, uh, dat zag ik vorig jaar ook. Ja, klopt. Het is, ja. het is niet de meest... diervriendelijke overheid. <laughs> oh, ja, dat uh, <laughs> overleeft. oh nee, dat overleeft ook weer niet. Uh, de eikenprocessierups... ook hier in uh, Zandvoorts. Spaarne heeft uh, op de website... veel meer uh, informatie daarover staan. We gaan nou weer... Uh, met nieuws van 4 uur met de police.